Het kalfje van de elfjes Heel lang geleden waren er nog elfjes op aarde. En die elfjes hadden dieren die net zo klein waren als de elfjes zelf. Een van die dieren was Floortje, een kalfje dat niet groter was dan een jong poesje. Floortje had prachtige zwarte ogen en een lintje met een belletje om haar nek. Op een dag liep Floortje weg, want ze wilde graag met de kalveren in de wei bij de boerderij spelen. Maar de boer ontdekte Floortje tussen het gras. Hij keek even verbaasd. Toen pakte hij Floortje op en stopte haar voorzichtig in zijn zak. Ik neem je mee naar huis, zei hij. Je bent een leuk speelkameraadje voor mijn dochtertje. Jannie, het dochtertje van de boer, was heel blij met het kleine kalfje... Ze gaf Floortje melk te drinken en s'avonds mocht ze in een oud konijnenhok in de keuken slapen. Jannie bond een lang blauw lint om de hals van Floortje en ging iedere dag met haar wandelen. Je moet het lint stevig vasthouden, Jannie, zei haar moeder, anders loopt het kalfje misschien weg. Ik denk niet dat ze bij me zal weglopen, zei Jannie. Ze weet wel dat ik van haar hou. Op een dag liep Janni met Floortje door de weilanden rond de boerderij te wandelen. Floortje maakte wilde sprongen, maar Jannie hield het lint stevig vast. Opeens zag ze vlak voor haar voeten een heel klein mannetje staan. Hij had een pak aan van groene blaadjes... en op zijn hoofd droeg hij een groene puntmuts. ''Wil jij het huis van de elfjes zien?'' vroeg hij. ''Dat wil ik heel graag,'' zei Jannie. Kom daar maar mee, zei het mannetje. Ik zal je graag een huis van de elfjes laten zien. Janni liep met vloertje achter zich aan met het mannetje mee. Die bleef staan voor een schattig klein huisje. Het leek net op de stenen lantaarn die de vader van Janni in de stal gebruikte met een kaars erin. Alleen zat er een dak op en in de openingen waren ramen en een deur gemaakt. Kom binnen! zei het kleine mannetje. Maar ik ben toch veel te groot voor dit kleine huisje, zei Jannie lachend. Maar opeens leek het wel of het huisje groter werd. Of misschien werd Jannie wel kleiner. Maar in ieder geval kon ze zo door de deur naar binnen. Jannie liet het lint los en Floertje bleef buiten staan. Toen het avond werd en Jannie nog steeds niet thuis was, werden haar vader en moeder toch wel ongerust. Ze zochten de hele omgeving af. Plotseling hoorden ze in de verte het geluid van het belletje van Floortje. Ze liepen erop af en daar zagen ze tussen het gras Jannie liggen. Ze sliep als een roos. Naast haar stond een stenen lantaarn, precies zo een als uit de stal, met een kaarsje dat nog brandde. Vader tilde Jannie op en droeg haar naar huis. De volgende ochtend werd ze in haar eigen kamertje wakker. ''Waar is mijn kalfje?'' vroeg ze. Haar moeder vertelde dat het kalfje wel weggelopen zou zijn, want ze hadden het nergens kunnen vinden. Jannie ging op zoek naar haar kalfje in de wei, maar Vloertje liet zich niet zien. En het huisje van de elfjes kon ze ook niet meer terugvinden. Jannie begreep dat haar kalfje terug was gegaan naar de elfjes en ze wist zeker dat die goed voor haar kleine speelkameraadje zouden zorgen.